is het programma in Zandvoortse Zaken en ik spreek vandaag met Michelle de Koning. Michelle is 27 jaar en heeft een kapperszaak in Zandvoort. Uh, Michelle, kan je vertellen, ben jij hier opgegroeid in Zandvoort? Ben je een echte Zandvoortse misschien? Nou, ik kom oorspronkelijk uit Amsterdam, maar vanaf dat ik negen uh, ja, ben woon ik eigenlijk al in Zandvoort. Dus ik woon langer in Zandvoort dan als dat ik ooit in Amsterdam gewoond heb. Ja, oké, oh, En uh, ben je vaak op het strand te vinden? Nou, eigenlijk niet. <laughs> ja, met de honden af en toe. Ik heb honden, dus dan leuk. ga ik af en toe mee ja. naar het strand, maar voor de rest eigenlijk weinig. Hmm. Dus je gaat lekker wandelen met ja. de honden op het strand. En uh, waarom zijn je ouders naar Zandvoort gekomen, als ik vraag mag? Nou, we kwamen hier altijd al uh, wandelen eigenlijk, op mijn vadersche vrije dagen. Dus uh, ja, hmm. ze vonden het hartstikke leuk, dus gingen we eigenlijk uh, verhuizen. Ja, en zijn je ouders ook uh, zakenmensen? Nee, Helemaal niet geassocieerd uh, Nee, gewoon geassocieerd uh, in de horeca werkt mijn vader. En mijn moeder heeft vroeger wel in uh, kapsalon gewerkt ook. Dus ook kapster geweest. Oh, je moeder was al kapster? Ja. Oké. Okay. Dus ja, dat, je zag haar misschien al uh, vaak in de, bij de kapper waar je moeder werkte. Of, nee. of thuis knippen, hoe ging dat? Nee, dat niet eigenlijk. Ze heeft, uh, dat ze eigenlijk de kinderen kreeg. Toen is ze gestopt met het kappersgebeuren en ze knipte mijn haar wel eens af en toe. Oh, dat wist je wel natuurlijk, ja. ja. Dus dat was het enige dat je dacht van, hé. Hey. wat hoe ben je zelf op het idee gekomen om naar de kapperschool te gaan? Ja, eigenlijk omdat ik vroeger altijd met mijn barbies aan de gang ging, hè. Zo begint het altijd. Die ging je knippen, Deze knippen. tot ze elkaar uh, waren. Ja, precies. <laughs> En toen zei je moeder nou, ga naar de kapperschool, dat heb ik ook gedaan. Of... Ja, nou ja, eigenlijk is het gewoon zo gekomen dat ik dacht, nou ik wil kapster worden. Ja, dat ging al heel snel. Ja. Want hoe jong ben je als je naar de kapperschool kan? Uh, ik was vijftien. maar oh, dat is heel jong. ja, ja. Dus, uh, Echt na de middelbare school, maar... school eigenlijk ja. uh, kan je dan ervoor kiezen om een uh, ja, kappersopleiding te gaan doen of een andere opleiding. En hoe gaat dat dan? Hoe lang is zo'n kapperschool? Uh, dat ligt eraan wat voor een uh, opleiding je doet. Ik deed dan bbl opleiding. Dus uh, één dag uh, naar school en drie dagen werken en dat was dan een driejarige opleiding. Drie jaar? En uh, waar werkte je dan? Was dat drie jaar in dezelfde kapsalon of verschillende soort stages heet dat dan misschien? Ja, ik heb uh, eerst in een uh, ja, kapsalon hier in Zandvoort gewerkt. Uh, anderhalf jaar, en toen eigenlijk anderhalf jaar weer in een andere salon in Zandvoort. Mm -hmm. En toen was je klaar. Ja. <laughs> toen dacht je, ik ga voor mezelf beginnen misschien. Nou, toen ben ik eerst nog uh, gewoon in de salon blijven werken, waar ik dan twee dagen alleen in de zaak stond. Mm -hmm. En uh, ja, toen is het eigenlijk zo gekomen dat ik uh, op zoek ging naar wat anders en voor mezelf ben begonnen. Ja, wat een goed idee. En je wel een hele aparte kapsalon, want uh, het is niet een vaste plek, heb je. Klopt. Ik uh, kom bij mensen thuis. Dus uh, ja, dat is wel leuk eigenlijk. Makkelijk voor de mensen en gewoon lekker afwisselend voor jezelf. Ja. En hoe uh, ga je naar de mensen toe? Ga je met de auto of met de fiets of lopend? Of hoe doe je dat? Doe je alleen in Zandvoort ook, of ook daarbuiten? Ik uh, ga met mijn auto ga ik naar de mensen toe. En in Zandvoort veel en ook daarbuiten wel. Haarlem, uh, heemsteden. En hoe werkt het als ik jou als kapster wil hebben? Wat, hoe kan ik je bereiken? Uh, ik heb een website. Hoe is die? Uh, dat is www.dehaarkoning.nl mm -hmm. En uh, daar staat de prijzenlijst op en uh, eventueel e-mailadres en telefoonnummer. Dus ja, zo kunnen mensen mij eigenlijk bereiken en een uh, afspraak maken. Ja, dat is wel heel handig. Dus uh, je kan een afspraak maken en dan kom je bij de mensen thuis? Ja, klopt. En uh, ja, wat doe jij zoal voor de mensen? Uh, nou ja, eigenlijk alles wat je in een kapsel ook uh, ja, kan laten doen. Mm -hmm. Dus verven, permanente, knippen, feunen, ja noem maar op. En dat uh, doe ik dan gewoon bij de mensen thuis. Ik neem zelf mijn eigen spullen mee. Mm -hmm. Handdoeken als geverfd wordt. Dus dat de mensen hun handdoeken niet vies worden, want dat is natuurlijk zonde. Mm -hmm. En uh, dat gaat gewoon weer lekker met me mee en thuis weer de was in. <laughs> oh, dat is ook wel makkelijk voor de mensen natuurlijk. Het is geen romslomp. ja. Yeah. En uh, ja, wat vind je zelf het leukste om te doen, van al deze, ja, hoe noem je dat, technieken misschien, kapperstechnieken? Nou, ik vind het eigenlijk allemaal wel leuk. Je vindt alles leuk, ja. dus zowel het knippen als het permanente, als alles wat je noemt. Ja. En hoe vond je dat in de opleiding? Had je, wat leer je zo al in het eerste jaar? Want het is drie jaar, dus je leert misschien in stapjes steeds moeilijker. Ja, je, hebt eigenlijk, um, ja, je begint een beetje met knippen, je hebt zo'n oefenkop krijg je. Oh, hè? Ja. ja, en dat gaat gewoon steeds korter. <laughs> en de, wat, wat gebeurt er dan? Die heeft haar en dat is er dan af? Ja, en je moet gewoon modellen ook meenemen. Je moet gewoon eigenlijk modellen zoeken in je vriendenkring, kennissenkring en weer via via natuurlijk. En, um, ja, die neem je dan ook mee als proefkonijn, zeg maar. <laughs> dus van, die moeten op school zitten om, ja. uh, nou, om door jou geknipt te worden. Ja. Maar ja, vind je daar wel mensen voor? Want iedereen <laughs> Sorry, vindt het misschien wel eng. Nou, het is best wel moeilijk eigenlijk. Want uh, ja, je moet ook bepaalde lengtes moeten ze hebben. Dus bijvoorbeeld een heer die moet uh, een lengte van 7 centimeter hebben. Nou ja, en meestal hebben ze toch niet zo lang haar. Dus moet ze het of laten groeien natuurlijk. En ja, sommige mensen vinden dat natuurlijk niet zo leuk. Of je moet iemand vinden die juist dat haar heeft en het eraf wil hebben. Dus je ging met dus... een centimeter bij de vrienden langs van mag ik jouw haar knippen? Oh Ja, niet bijna afge... wel. <laughs> maar dat is je gelukt ja. om toch mensen te vinden. En nam je dan uh, drie jaar lang dezelfde persoon mee? Nee, of moet je ook wisselende personen? Wisselende personen. Met verschillende en, soorten haar of lengte of zo. Ja, dat maakt nog niet zo heel gek veel uit. Maar dat is wel gewoon goed voor jezelf. Voor de ontwikkeling natuurlijk. Mm -hmm. Maar um, ja, meestal nam je wel een beetje dezelfde personen mee. Omdat je toch wist, ja, die willen wel mee. En die kunnen. Die hebben tijd ja. ervoor. Dus ja, dat uh, <laughs> is best wel grappig hoor. Dat ze dan allemaal meekomen. En je moet dan uh, ja, verschillende... Ja, ze tekenen het af, zeg maar hoeveel modellen je mee hebt genomen en wat je gedaan hebt. Dus uh, ja, zodat wel alles aan bod komt. Ja, alle soort vaardigheden. Niet dat of, je steeds ja. maar één uh, model knipt bijvoorbeeld. Nee. nee, je moet verschillende soorten modellen leren knippen ja. en behandelen. En dat wordt dan afgetekend als een soort examentje? Of ja, als je, dat wordt afgetekend en als je al die modellen gedaan hebt, dan uh, ja, mag je deelnemen aan een examen. Oh, zo werkt het. Ja. En hoe gaat dat dan met dat examen? ...dan ja, neem je natuurlijk weer je modellen mee. Oh, dat is weer diezelfde wat je al gewend bent? Ja, of andere, dat ja. maakt niet zoveel uit. En uh, dan wordt het, of soms wordt het uh, onderling uh, gewisseld... ...zodat je toch een ander model krijgt van oh, iemand spannend. anders. En uh, ja, de andere keer uh, moet je het gewoon zelf doen met je eigen model. Mm -hmm. En uh, uh, dat examen is elk jaar of dat is eenmaal? Dat is zelfs een paar keer per jaar weer een ander examen. Bijvoorbeeld het ene keer is het uh, een onderdeel watergolven... Dan is er weer een onderdeel knippen of veunen. Mm -hmm. En wat voor opbouw zit er in? Zeg maar, wat leerde je in het eerste jaar? Uh, knippen begin je toch wel mee. Ja. En wat heb je daarvoor nodig? Een speciale schaar? Ja. Een speciale een kapperschaar. Schaar, ja. Wat is daar anders aan dan een gewone schaar? Ja, die zijn gewoon echt heel, heel erg scherp. Oh, en als ja. je daar bijvoorbeeld uh, één keer papier mee zou knippen of iets anders dan haar dan is hij ook gelijk uh, ja, bot. En kan hij oh, gelijk of geslepen worden... Ja. of uh, je kan een nieuwe kopen. Dus het is echt specifiek om haar mee te knippen. Ja. Heel scherp. En waarom moet het zo scherp zijn? Ja, haren zijn ook natuurlijk dun. Ja, dat is natuurlijk is heel goed. Heel allemaal. Dat goed moet vallen ja. misschien ook. Ja. En hebt uh, ja, dus bepaalde kniptechnieken en zo natuurlijk. En dat oefen je dan allemaal op die persoon die je meeneemt, zeg maar. Ja. Oké. Okay. En dan per dag... Leer je dan één nieuwe techniek? Uh, nou, dat verschilt. Ze houden wel eens een paar, keer, uh, een paar weken zeg maar, een bepaalde techniek aan. Mm -hmm. Eigenlijk tot je het gewoon goed onder de knie hebt. Ja, je moet blijven oefenen natuurlijk. Ja. En kan je thuis ook, ook oefenen met die personen? Of ja, je kan eigenlijk gewoon thuis uh, je ouders knippen natuurlijk. Ja, en, ja. Uh, gewoon <laughs> vrienden ook knippen. En daar leer je ook wel heel erg veel van hoor. Omdat ja. je natuurlijk zelf dan bezig bent en het doet. En mm -hmm. ja, dat... Uh, als je een keer iets fout zou doen, dan zie je het ook. En dan weet je dat je het de volgende keer anders moet doen. Ja, alleen uh, dan heb je misschien wel... Uh... Ja, nou zo erg is het niet hoor. Kijk je niet heel boos aan. Nou gelukkig kan dat ook Dat is gelukkig nog nooit ja. gebeurd. Stel je voor. En wat leer je zo in het tweede jaar dan? Ja, uh, permanente mm. verven, dat soort dingen. Ja. En eigenlijk ja, leer je het wel een beetje, ook door elkaar heen doe je het. Ja, meerdere dingen tegelijk. Ja. Want de ene moet uh, dit, ja, geknipt en ja. permanent bijvoorbeeld bedoel je? Ja, dus combinaties. Je doet ook combinaties inderdaad. Mm -hmm. En dat permanente, is dat nog wel in? Want tegenwoordig hebben we oudere vrouwen, want dat is dacht ik meer voor oudere vrouwen, dat, dat zijn toch van die krulletjes? Ja. Dat hebben misschien uh, de meeste vrouwen toch niet meer? Of um. toch nog wel? Nou, er zijn wel vrouwen die het wel hebben. Meestal als ze wat slapper haar hebben. Ja. Dat ze het gewoon als versteviging willen, maar niet de poedelpermanentjes, die uh, kom je niet zoveel meer tegen. Dat was vroeger wel bij oudere dames eigenlijk, ja, ja. die het ook als ondersteunende permanent uh, gebruikten eigenlijk... ...voor uh, als het normaal lieten water golven daarna, iedere week. Ja, want is het dan zo dat je haar dunner wordt naarmate dat je ouder wordt bijvoorbeeld? Uh, meestal wel, maar het ja. hoeft niet altijd hoor. Oh, het kan ook gewoon net dikker blijven? Ja. ja. Tegenwoordig uh, verft haar bijna iedereen zijn haar ook, hè, vrouwen. Ja, klopt. Want ik weet nog vroeger, toen ik nog jong was, <laughs> toen waren er nog vrouwen die hadden dat hele lange blonde grijze haar van zichzelf. Ja. En die, die verfden dat niet. En opeens ging iedereen verven. Ja, klopt. De meesten die verven. En als ze het niet helemaal willen verven, dan komt er bijvoorbeeld een koepselaai aan te pas. Dat ze toch wat uh, ja. Ja, leuke kleurtjes erdoor hebben. Ja, zo om dat grijs een beetje te verdoezelen misschien, ja. hè? You can walk my path You can wear my shoes Lend a talk like me And be an angel too But maybe You ain't never gonna feel this way You ain't never gonna know me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 Show me red, judas, and green And you've shown me how I much love to deal with this disease I'll look at things now geheim van haarverven vertellen. Nou ja, geheim. Er is eigenlijk niet echt een geheim. Maar het is wel heel maar moeilijk. Is wel moeilijk. Ja, ja wat, wat, hoe leer je dat goed? Want het, het, ja, je moet een beetje soms van dit en van dat erbij doen om een goede kleur te krijgen. En het schijnt dat je haar ook groen kan worden als je het verkeerd doet. Uh, hoe, hoe moet je dat leren? Uh, nou ja, je leert eigenlijk de theorie. Op, uh, ja, op school begin je daar natuurlijk mee. En um, nou ja, daar kunnen ze je natuurlijk alles vertellen wat je wel en wat je niet moet doen. Mm -hmm. En uh, het is best wel ingewikkeld eigenlijk. Maar goed, uh, als je er interesse naar hebt, dan uh, lukt het je wel om het te leren. Ja, en jij, jij kan dat al, je verft iedereen in de kleur die ze willen. Kan ja. iedereen alle kleuren krijgen? Uh, ja, nou niet iedereen eigenlijk. Sommige mensen, hun haar is gewoon niet geschikt voor een bepaalde kleur. Ja, dat kan natuurlijk ook nog... Als... Ja, of ze willen een bepaalde kleur en dat adviseer je ze eigenlijk liever niet... omdat je denkt dat het uh, ja, niet zo mooi zou staan. Ja, want je kijkt naar het geheel misschien als je iemand verft. Ja. Waar kijk je naar eigenlijk? Uh, ja, ook naar bijvoorbeeld uh, kleur van de ogen, um, de huidskleur natuurlijk. Mm. Dus dat moet een beetje bij de gele uitstraling passen. Ja. En zo'n type als bijvoorbeeld Madonna, die heb ik wel in allerlei soorten kleuren en dingen gezien. ja. Hoe kan het nou dat zij dat wel allemaal kan dragen? Ja, sommige mensen, dat staat gewoon alles. <laughs> Daar kan alles bij, hè? Eh? Ja. Want zij gaat van Marilyn Monroe uh, blond tot uh, zwarte haf, uh, raven, haf, zwart en zo, dacht ik. Ja. Maar uh, dus, ja, bij haar passen gewoon alle type kleuren, denk je. Ja, en dan is het natuurlijk ook nog eens, uh, die wordt ook opgemaakt. En uh, ja, stel dat zij uh, ineens heel donker haar heeft en ze een bleek gezichtje hebt Ja, een beetje make-up doet wonderen natuurlijk. Ja. Dus dan staat het sowieso al mooier als dat ze dat bleke gezichtje onder dat zwarte haar zou hebben. Dat is waar, ze heeft natuurlijk een eigen visagist waarschijnlijk en een eigen ja. kapster de hele dag om zich heen rennen. Want dat lees je dan wel eens in die roddelbladen of zo. Uh, van die glamourbladen dat ze van allerlei assistenten hebben. Zo'n Patricia Pai bijvoorbeeld. Ja. Denk je dat die nou nog, die is toch al in de zestig, haar ja. van zichzelf kan hebben? Nou, zo mooi. Nou ja, het kan wel. Maar als je gewoon een uh, ja, goede fysiociste en, uh, en ja een kapster... Uh, ...rond hebt lopen de hele dag, dan zit je haar altijd goed. <laughs> dus het, dat is het geheim misschien ook, de stylistes en de kapsters. Als je in de bladen kijkt ook, ze hebben allemaal de perfecte look. Ja, dan denk ik, en, hoe doen ze uh, dat? En de perfecte koep. Maar ja, dat is natuurlijk net helemaal uh, door de kapster of kapper... ...helemaal uh, ja, mooi gefeund, gekleurd en alles. Dus uh, ja, dat zit altijd perfect. En bijvoorbeeld zo'n prinses als Maxima, zal die ook zo iemand om zich heen hebben? Die heeft toch vrij eenvoudig haar, lijkt het? Ja, het lijkt inderdaad eenvoudig haar. Dus ik denk niet dat zij dagelijks een, een kapper om zich heen heeft. Mm -hmm. Maar uh, ja, toch wel regelmatig, want het moet er toch wel goed uit blijven zien. Ja, en zij komt toch uit uh, een land waar ze allemaal zwart haar hebben, dacht ik. Uh, Argentinië. Ja. Dus zij is wel behoorlijk geblondeerd, denk ik dan altijd. Ja. En mevrouw Beatrix, de koningin Beatrix bedoel ik, ja. die heeft wel heel apart uh, verhoogd uh, iets, lijkt ja, het wel. Ja, klopt. Die wordt uh, wel uh, goed ingezet, denk ik. Ja, ingezet betekent met, met ja, rollers. Ja, met rollers of misschien wel gewoon gefeund. Ik zou eigenlijk niet weten hoe ze dat uh, ja, doen. Het is dat heel is het, apart, hè? Dat is het geheim van de koningin, denk <laughs> ja, ik. Ja, want het is wel een heel aparte koep. Dat vind ik wel heel uh, typerend voor haar gezicht. En het kroontje past er precies op en zo. Dus uh, ja, haar moet eigenlijk ook wel erg goed onderhouden worden. Heb je misschien nog tips wat mensen die verven uh, kunnen doen om hun haar er stralend uit te laten zien? Uh, ja, een uh, ja, goede shampoo en goede conditioner. Dat is natuurlijk hartstikke goed voor je haar. Ik zou persoonlijk, uh, als je haar kleurt, je haar niet permanente. Mm -hmm. Omdat het toch ja, schadelijk is voor je haar. Ja, die combinatie. Die combinatie. Het is sowieso natuurlijk... Uh, natuurhaar is altijd het beste. Ja. Maar... Uh, ja, ik zou gewoon die combinatie niet zo heel snel maken. Uh -huh. uh, uh, mensen die heel dun haar hebben, heb je daar nog een tip voor misschien? Uh, nou ja, gewoon eigenlijk een goede koep erin. En uh, als je zelf handig bent, als je het kan feunen, ja, dan zit het toch altijd wat voller uh, als dat je het gewoon laat opdrogen. Ja, dus dat, dat is ook natuurlijk een goede tip. Nou, hartelijk bedankt voor deze leuke tips. Graag gedaan en uh, bedankt voor de interview. In harmony, let's go. Voor zijn zaken en ik spreek vandaag met Michelle de Koning van haar bedrijf De Haarkoning. Ze, heeft, ze is een mobiele kapper, ze komt bij u thuis. En Michelle, hoe lang besta je eigenlijk al, jouw bedrijf? Uh, zes jaar, bijna zeven jaar. Kijk eens aan, dat gaat heel hard hè? Ja, gaat echt snel de tijd. En heb je ook toekomstplannen? Hoe, hoe denk je er over vijf jaar uit te zien met het bedrijf? Uh, nou ja, ik hoop dat het er nog steeds is, dat het nog ja. steeds bestaat en uh, hoe het nu gaat vind ik het eigenlijk wel hartstikke leuk. Hm. En wie weet uitbreidingen, maar dat, ja, het zal de toekomst uitwijzen. Ja, en waar denk je dan aan als je aan, aan uitbreiding denkt? Uh, ja, misschien uh, mensen nog erbij. Een extra kapster. Een extra in kapster. Ja. ja, dat is een goed idee. Hè? En uh, wat voor tijden werk je? Eigenlijk heel verschillend mm -hmm. en uh, ook s'avonds. Ja. Dus wat de mensen willen, kunnen ze voorstellen? van de Ja, ik ben gewoon ongeveer. eigenlijk heel erg flexibel. En um, hmm. meestal van maandag tot en met vrijdag. Ja. En gewoon ochtends, middags en s avonds. Het ligt er een beetje aan hoe de week uh, gepland is. Ja, wat goed. En uh, dit is ook een programma voor de beginnende ondernemer. Heb je nog tips voor ondernemers die willen beginnen? Want ik hoorde wel eens iemand die zei, ja die financiën allemaal en de belastingtoestanden. Nou, dat vind ik maar niks. Uh, hield, hield jou dat er niet van om te starten? En hoe heb jij dat opgelost? Um, nou, nee. Het weer, ik wil... Uh, <laughs> um, ik um, heb een boekhouder uh, eigenlijk aangenomen. Okay, om het zo maar te ja. zeggen. En die uh, doet mijn boekhouder. Of mijn boekhouding. Dus... Uh, nou, dat is wel goed geregeld. En moet je ook als je bij een persoon komt, een klant, dan iets opschrijven en zo? Of hoe werkt dat eigenlijk? Nou ja, dat gaat eigenlijk mijn agenda in. En dat, ja, ik heb gewoon in- en Dat, ja, Daar schrijf ik alles eigenlijk op. Dat gaat naar de boekhouder en die regelt het verder allemaal. Ja, nou dat is wel makkelijk. En Dus ja, jij ziet er eigenlijk geen bezwaar in. Dan moeten mensen zeker niet als een bezwaar zien als ze willen starten. Want je kan gewoon een boekhouder eigenlijk daarvoor inhuren. Ja. En hoe zit het met materialen? Heb je allerlei materialen nodig? Ja, ik uh, ben dan natuurlijk de kappersopleiding gestart. En daar heb ja. je al gewoon je permanent uh, wikkeltjes. En uh, best wel wat spulletjes waar je mee kan starten. Uiteindelijk heb je dan wel weer nieuwsgaartjes die je koopt. Ja. En ah. andere dingetjes die, dan niet, uh, die je dan niet had. Maar ja, dat was toch wel al een start eigenlijk. Mm -hmm. Dus dan heb je al een beginners uh, Ja. En dat neem je mee naar de mensen toe. Dat, dat is ook wel te dragen, hè? Die, ja. die spullen. In een koffertje, geloof ik. Heb ja, misschien koffertje. Zoiets. Ik zie altijd de kapsters met zo'n koffertje. Ja. En uh, je hebt ook een website. Uh, wie heeft dat voor je gemaakt? Een uh, uh, ja, webdesigner eigenlijk. Die uh, heeft hem voor mij gemaakt. Mm -hmm. Dat is een hele mooie site. En het is heel duidelijk. Misschien kan je nog een keer noemen voor de uh, klanten. Dat is uh, <laughs> www.dehaarkoning.nl en daar staan gewoon mijn prijzenlijst op en uh, e-mailadres, zodat de mensen mij kunnen e-mailen voor een afspraak eventueel. Of uh, mijn telefoonnummer staat er ook op en uh, dan kunnen mensen bellen voor een afspraak. Ja, heel goed. Heb je verder nog hobby's? Uh, nou, ik heb honden en daar uh, ga ik mee naar hondenshows. Mm. Dus dat is wel een hele grote hobby van mij eigenlijk en lekker met ze aan de wandel natuurlijk uh, dagelijks. Ja, dat is wel leuk. En, en als je naar shows gaat met een hond, dan zal het wel een speciaal ras zijn misschien. Ja, het zijn Amerikaanse staffords. Mm -hmm. En ja... Um, yeah zeg zijn gewoon hartstikke leuke honden. En wat, wat moet je zo doen voor zo'n show eigenlijk? Het Is ook een soort kapster of zo? Dat je ze moet uh, nou, komen en knippen? Nou, ik was ze altijd van tevoren. Oh. En dan uh, knip ik altijd eventjes het staartje een beetje bij. En de nageltjes natuurlijk. Mm -hmm. Eventjes een borsteltje eroverheen. En uh, ja, het zijn kortharige honden. Dus je hoeft niet heel veel te doen. Nee, dus wat dat betreft komen je koppersvaardigheden misschien niet tot zijn uitzien bij de honden. Nee, gelukkig niet. Want ik dacht dan misschien... Heeft poedeltjes die je dan allemaal uh, nee. in vorm moet krullen en zo. Nou, dat is nog uh, een optie voor de toekomst misschien. Ja, wie weet. Maar jij vindt deze honden wel heel erg leuk, ja. denk ik. Hè? Heb je al lang honden? Uh, nou, vier jaar. Vier jaar heb je ja. honden. Daarvoor heb je nooit honden gehad? Nee. Nou, dat is wel een... Uh, wel altijd heel erg ja. met beestjes uh, bezig geweest. Paardgereden vroeger en zo. Dus... Uh, ja, het hebben wel iets met heb... dieren. Ja. ja. Ja, want als je in Zandvoort woont uh, vanaf je negende... dan heb je toch wel... Uh, misschien op het strand ook wat meer uh, honden gezien of paarden ja, klopt. of beesten. Ja. Dus het sprak je wel altijd aan om honden te hebben. Ja. Uh, aan het eind van het programma dan doen we altijd een shout-out. Dat betekent: van waarom zouden we nou specifiek naar jou toe gaan als we naar de kapper willen? Nou ja, omdat het uh, lekker goedkoop is, het is makkelijk en het wordt, uh, ja, je haar wordt goed gedaan. Ja. Nou, dat is uh, heel goed om te horen. Nou, mensen, dus u kunt bellen naar uh, Michelle, Michelle de Koning van de Haarkoning. En kijk op haar website www.dehaarkoning.nl. Dat is het. Heel hartelijk bedankt voor het interview. Graag en veel gedaan. Veel plezier. Dankjewel. fair the sun You hey.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 Urenlange stortregens veroorzaakten overstromingen en aardverschuivingen, onder meer in de sloppenwijken tegen de hellingen van de miljoenenstad. stad. De Braziliaanse autoriteiten gaan ervan uit dat het aantal doden zal oplopen, omdat veel mensen nog worden vermist. De burgemeester van Rio de Janeiro heeft de inwoners opgeroepen thuis te blijven. In de stad is het een chaos, omdat alle belangrijke toegangswegen door het water zijn afgesloten. Het zijn de ergste overstromingen in het gebied in 30 jaar. Tegen de man, die wordt beschouwd als de aanstichter van de rellen in Hoek van Holland... is twee jaar in een ISD geëist, een inrichting voor stelselmatige daders. De man, Asim B., wordt beschuldigd van opruiing tijdens de strandrellen van afgelopen augustus. Hij zou andere hooligans hebben opgehitst om politiemensen en zwarte feestgangers aan te vallen. Bij de rellen vielen een dode en zes gewonden. Asim B. is een 25-jarige marktkoopman en heeft een strafblad van 25 kantjes... Daarom vindt justitie dat hij naar een inrichting voor stelselmatige daders moet. Havenarbeiders krijgen een half miljard euro om hun pensioenen aan te vullen. Dat is het resultaat van jarenlang actievoeren en onderhandelen. Het geld komt van de stichting Optas, de voormalige eigenaar van het Havenpensioenfonds. Die stichting verdiende 1,3 miljard euro met de verkoop van het pensioenfonds aan Egon. Volgende week besluiten de havenarbeiders of ze genoegen nemen met de 500 miljoen die de stichting Optas nu biedt. De naam universiteit zal beter worden beschermd. Staatssecretaris Van Bijsterveld wil ervoor zorgen dat niet elke instelling zich universiteit kan noemen. Ze wil ook regelen dat alle titels en bachelor- en mastergraden worden beschermd. Nu kan bijvoorbeeld iedereen met bachelor of arts achter zijn naam zetten. Dat leidt tot onduidelijkheid bij studenten en werkgevers. Het weer, vanavond sluierbewolking. Morgen eerst opnieuw zonnet. Zandvoort, Zandvoort heeft het, het al 20 jaar. En jij, beleefd, jij het. beleefd het. ZFM in 2010 al 20 jaar live. ZFM. Met, met nu de herhaling van ZFM Jazz. There's perfume burning in the air. Bits of beauty everywhere. no flying soldier hit the dirt. She comes so close you feel her then She tells you no and no again Your lip is cut on the edge of her pleated skirt man, You even touch yourself You're such a